Het weer. Verspreid over het land valt nog wat regen. De temperatuur ligt tussen de 3 en 10 graden. Vannacht temperaturen enkele graden boven nul. Morgen wordt het herfstachtig en tussen de 7 en 11 graden. Dit was het NOS Show. BeachNet, het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 Een vrijdagmiddag, 4 minuten over de klok van 4 uur. Je luistert naar ZFM, leuk dat je erbij bent. De Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. De 40 beste platen van Europa. Heb ik weer voor je op een rijtje gezet. En die hoor je dus iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier voorbij komen. 21ste jaren alweer dat we deze hitlijst presenteren. Dit is de eerste aflevering van 7 januari 2011. De lijst is bestaande uit 40 platen, daarvan 16 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Verdwenen na ja eigenlijk twee weken, want er zat natuurlijk een eurohit tussen van 2010, de top 100. Lady Antebellum was eruit, I en Tom Helson, The sun in the rise. Beide stonden wel in de eurohit van het afgelopen jaar. Het is een beetje een aparte lijst, ik zei het in het begin van het vorige uur al. En dat omdat een hoop landen pas zo'n beetje nu of gisteren hun hitlijst van deze week presenteerden. Nou, daar hebben we gewerkt met de hitlijsten van vorige week. En vandaar de snelste stijger die komt er straks nog aan in handen van Coldplay. En die heet Christmas Lights, 14 plaatsen winst voor hem. Rihanna, the only girl in the world, zakt er 11. En Bohambi. daar begonnen we deze eerste uitzending van 2011 mee. 20 plaatsen winst pakte hij. Kijken wij nog even 7 januari terug in de geschiedenisboeken. 1937, hè? prinses Juliana trouwt met prins Bernhard van Liepen, het Veld. En het alles in de Sint-Jacobskerk. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. The night I'm awake cause my body's not close to you. But you don't call me out of respect, you can back. Let... you girl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 So I'm going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 vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa met George Van Dam. Christmas night Another fight Tears we cried A flood God all kind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 9e week voor hun en Barbara Streisand gaat van 11 omhoog naar nummer 10 Barbra Streisand, Barbara Streisand.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 A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoete rijndijk 5 kilometer. A9 Amstelveen naar Alkmaar bij Knopend Velzen 3. En naar Diemen voor hoorn Holendrecht 4 kilometer. Door een kapotte auto is daar de rechte rijstrook dicht. De A10 West naar Zaanstad tussen Geuzenveld en de Koente 05. De A10 Zuid richting Den Haag voor de afrit Rij 3. A12 Den Haag richting Utrecht voor Lunette Lunetten 5 kilometer. A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4. A27, Gorkum richting Utrecht tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd, 5 kilometer. Door werkzaamheden is de rijstrook dicht. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Lexmond, 3 kilometer. Het ritme van you ah. And let me see you fly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 Sexy ass wife, by the me one side. let me the sexy wife, tick tock, tick tock, the sexy wife. Girl, let me the sexy wife. Girl, let me move one side. let me the sexy wife, tick tock, tick tock, the sexy wife. Girl, you're ready for you have a good time, girl, let me the sexy ass wife. When the I hit the track, girl, bounce it like that kind of love for he hear me ryan. Right. So I tell her she fine, and me want me and her to combine. Give all the time in the room, combining and now she's living on cloud nine. Shout out to you, they can't feel, bye-bye To the head, to the head, yeah Shout out they can't feel, bye-bye It's easy, the girls over easy We ever go and keep it live None of them can't block me, so stop me Don't matter who them do Y'all if you give me the sexiest wife.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 De Black Eyed Peas en Dead time. Zeven weken lang staan ze in de lijst van Europa. En zij gingen dus vier plaatsen omhoog. Tijd om de hoogste twee van deze week aan te kondigen. En dan beginnen wij gewoon netjes bij de nummer twee. En hier handen van Katy Perry. Negen weken lang staat ze in de lijst van Europa. Ja, waarin daar nog twee zitten blijven te gaan. Net als vorige week dus. Twee Katy Perry.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 holds after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 Barbara Streisand, Daxas vinden we op 5. Nummer 4 is nog steeds Rihanna, the only girl in the world. Bruno Mars en Grenade doet het goed, nu op drie terug te vinden. Rolling in the Deep, Adele is de nummer 2. Ja, nou, kennen we de lucht in voor de nummer 1 van Nederlandse 40. Martin Solvlek en hello! En samenwerking dus met uh, Dragonet voor degene die dat, uh, die series request niet uh, helemaal gevolgd hebben. Het is een, uh, een geweldige plan.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 television And all that went away was the price we pay People spend a lifetime this way That's how they stay Oh, what a shame Words come easy When they ik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 Op twee supersnelrechtzittingen zijn verdachten in 21 zaken veroordeeld voor wangedrag tijdens de jaarwisseling. De veroordeelden kregen soms celstraf opgelegd, maar ook wel huisarrest tijdens Oud en Nieuw volgend jaar. In twee zaken werden mensen vrijgesproken. Vier andere zaken worden later nog afgehandeld. Met het supersnelrecht kan het OM binnen drie dagen zaken aan de rechter voorleggen. In een woning in Kerkrade is voor de derde keer in een maand een grote hoeveelheid wapens gevonden. Een paar weken geleden stuitte de politie al op honderden wapens. En bij een nieuwe inval gisteren vonden agenten op verborgen plekken weer 70 wapens van zwaar kaliber. Het echtpaar dat er woont zit al sinds de eerste inval vast. Hun dochter van 14 is ergens anders ondergebracht. Op de eerste afstand van het Europees kampioenschap schaatsen zijn twee Nederlanders op het podium geëindigd. Op de 500 meter in het Italiaanse Colalbo werd Jan Blokhuizen tweede en Koen Verweij derde. De Niedwitski was der eerste. De Noor Bokko, een van de favorieten voor de titel, werd vierde.